8 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De diplomaten van Libië bij de Verenigde Naties hebben de kant gekozen van de betogers. Ze hebben de Libische leider Gaddafi opgeroepen om af te treden. De oproep komt op het moment dat Gaddafi probeert met veel geweld de volksopstand de kop in te drukken. Uit de hoofdstad Tripoli komen steeds meer berichten dat tientallen mensen zijn omgekomen bij een aanval van het leger. Straaljagers en helikopters zouden het vuur hebben geopend op plaatsen waar veel betogers zijn. Volgens ooggetuigen wordt er nog steeds geschoten. Twee piloten zijn uit protest tegen het harde optreden van Gaddafi... met hun straaljagers uitgeweken naar Malta. Ze hebben geweigerd om mee te doen aan de luchtaanvallen op betogers in Tripoli. De vroegere Amsterdamse korpschef Jelle Kuiper is overleden. Kuiper heeft praktisch zijn hele carrière bij de Amsterdamse politie gewerkt. Samen met zijn onafscheidelijke collega Van Riesen... maakte hij een einde aan de interne corruptie... bij het politiebureau aan de Warmoestraat. Ook maakte Kuiper een einde aan de zware drugscriminaliteit... waar de binnenstad in de jaren 70 mee te maken had. Van 1997 tot 2004 was hij korruptchef. Jelle Kuiper overleed aan een hartaanval. Hij was 66 jaar. Sinds de moord op de Zweedse premier Olaf Palme, bijna 25 jaar geleden... hebben 130 mensen gezegd dat ze de dader zijn. Maar de echte moordenaar zit er volgens de Zweedse rechercheurs niet bij... Ondanks tips die nog dagelijks binnenkomen, kon de moord op de socialist Palme niet worden opgelost. De premier had felle kritiek op de buitenlandse politiek van Amerika en de apartheid in Zuid-Afrika. Ondanks bedreigingen weigerde Palme extra bescherming. In februari werd hij bij het verlaten van een bioscoop doodgeschoten. Een zweet die in 1989 voor de moord was veroordeeld, werd in hoger beroep vrijgesproken. De man is zes jaar geleden overleden. Het weer vanavond en vannacht droog. Minima van min 1 in het zuidwesten tot min 8 in het noordoosten. Morgen vrij zonnig en koud, met temperaturen van min 1 tot plus 4. Dit was het NOS Journaal. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen?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 Maar nu eerst de situatie in Libië. Ja, grote onlusten daar in Libië. Ook vandaag hebben weer honderdduizenden Libiërs geprotesteerd tegen hun leider Gaddafi. De autoriteiten schieten met scherp op de betogers... en zouden daarbij ook tanks en straaljagers inzetten. Er zouden al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Gert Duson is organisator van de Libya Rally... die volgende maand voor de vierde keer gehouden zou worden... maar die voorlopig is uitgesteld. Goedenavond, meneer Dusson. Goedenavond. Ja, een rally niet echt een goed idee natuurlijk nu, hè? Nee, we hebben vandaag de beslissing moeten nemen... om uh, het vertrek nog enkele maanden uit te stellen. Met pijn in het hart... Ja, natuurlijk. Hè. Je werkt zes maanden aan zo'n project. Uh, je bent er dag in dag uit mee bezig. En dan uh, drie dagen voor alleen dat de, de vrachtwagens zouden moeten gaan rijden... Ja, moet je alles op stop zetten. Dus een uh, heel zware dag voor mij. U heeft een uh, kantoor daar hè, in Tripoli, waar, de, waar, nu, uh, ja, waar die hondusten nu allemaal zijn. Heeft u die mensen gesproken daar? Ja, ik heb er uh, gisterenavond en uh, vandaag nog met enkele Libiërs gesproken. Ja. Wat zeggen ze? Uh, ja gisteravond kreeg ik telefoon van mijn businesspartner Ginder. en uh, die zei uh, zoiets heb ik nog nooit gezien uh, overal brandvuur uh, brandende autobanden op de wegen uh, blokkades en uh, op de achtergrond overal het uh, ja, geweervuur zijn ze bang uh, geweerschoten en zo ja ze zijn bang uh, ja de meeste mensen blijven binnen, denk ik. Hè. Uh, je ziet er natuurlijk wel in de straten. Maar uh, ik denk dat het meerder, de meerderheid van de bevolking nog steeds binnen zit. Te en... machten, want ze hebben dit eigenlijk al, uh, al 40 jaar niet meegemaakt, beweren ze. Nee. En heeft u ze vandaag ook gesproken? Uh, heel kort eigenlijk, maar uh, ik heb weinig informatie gekregen. Ik denk dat het ook zo is dat de mensen... Uh, ik heb vandaag gesproken via Skype. Hè, dus uh, verhalen dat het internet uh, zou plat liggen, dat, uh, dat is niet helemaal correct. Dat is waarschijnlijk correct voor het gedeelte Benghazi en omstreken, maar dat is niet zo in Tripoli. Uh, maar er wordt natuurlijk heel weinig gezegd. Uh, iedereen heeft natuurlijk schrik voor afluisterpraktijken en dat soort situaties. Ja, en over die gevechtvliegtuigen daar heeft u niks over gehoord dus? Nee, nee, daar heb ik niks over gehoord. Nou was u onlangs uh, in, uh, in Tripoli in, in, uh, en toen was uh, de toestand in Tunesië. En president Ben Ali, die vertrok toen, hoe werd daar toen op gereageerd in Libië? Uh, daar werd met veel belangstelling naar gekeken en uh, ja... Iedereen zei eigenlijk hetzelfde. Hier kan zoiets nooit gebeuren. De situatie is, zoals u weet, niet vergelijkbaar. Egypte en Tunesië, dat waren landen met een grote werkloosheid. Met veel armoede. En Libië is een land waar eigenlijk iedereen het goed had. Dus niemand had zoiets verwacht in Libië. En hoe verklaart u het dan? Ja, geïnspireerd natuurlijk door... Door de verhalen uh, van, het, van het buitenland. Geïnspireerd door een idee van, van vrijheid. Uh, van vrije meningsuiting. En dat slaat natuurlijk over. Uh, en uh, ja, uiteindelijk is het, begonnen met, is het heel kleinschalig begonnen. Zoals in de meeste van die landen. Maar uh, het is nu toch overgeslagen op Tripoli. En dat, uh, dat zou wel eens het begin van het einde kunnen betekenen. En heeft u ook mensen gesproken die ook inderdaad meedoen? Die de straat op zijn gegaan? Nee, nee, nee, die ken ik niet. En ook omdat ze de aangeven dat niet te durven? Uh, ik denk het wel. De mensen met wie ik in Libië zaken doe, dat zijn, ja, zijn businesspartners. Uh, dat zijn mensen die heel veel te verliezen hebben. En zij zijn niet degene die openlijk op, de straat, op straat zullen komen, natuurlijk. De mensen die op straat komen zijn in de eerste plaats. Uh, vaak mensen die al eens vastgezeten hebben die in de gevangenis gezeten hebben mensen die eigenlijk heel weinig te verliezen hebben dat zijn de eerste die op straat komen en als ze dan een klein succes kunnen boeken ja, dan vinden ze snel aanhang bij, bij andere mensen en zo uiteindelijk komt laag per laag van de bevolking op straat uh, maar de mensen waar, met wie dat ik zaken doe... Nee, die, uh, ik denk niet dat ik die direct op straat zal vinden. Nu zegt u... Uh, ja, het is eigenlijk niet vergelijkbaar de situatie in Libië... met uh, Egypte en Tunesië. Want er is bijvoorbeeld niet zo'n werkloosheid. Maar ook in Libië zijn er enorme problemen, toch? En corruptie. Ja, de corruptie, daar wordt gesproken... Uh, kijk, ik ben... Uiteindelijk ben ik niet, uh, ik doe niet dag dagelijks business met Libië. Ik kan niet over elk detail meespreken. Maar ik hoor natuurlijk ook de verhalen van uh, de vriendjespolitiek van Gaddafi. Hè. Ons kent ons. Uh, als, je, als je de juiste connecties hebt, dan kan je veel meer gedaan krijgen. En het is natuurlijk logisch dat iedereen van de stam van Gaddafi en de mensen van Tripoli bijvoorbeeld veel meer gedaan krijgen van de autoriteiten dan mensen die in andere delen van het land wonen. Ja, en daar heeft men natuurlijk ook ongelooflijk genoeg van blijkt nu. Ja, Bengazi is sowieso blijkbaar altijd de opstandige provincie geweest. Mm -hmm. De buurt van Benghazi. Maar uh, ja, uh, nu het is ook Tripoli. Hè? Bent u verrast eigenlijk dat het gebeurt? Toch wel een beetje. Hè? Uh, ik heb er mijn hout voor vastgehouden dat het niet zou gebeuren. Je moet rekening... Rekening houden met het feit dat in, in Tunesië en, en, en, en Egypte... als je die toestanden ziet... Hè, Egypte, een land met hoeveel was het 84 miljoen inwoners... Mm -hmm. dat daar zo'n zo dingen gebeuren... als de rijkdom dan niet gelijk uh, verdeeld wordt. Uiteindelijk moet een bom ontploffen. Hè. Er zijn veel, veel Afrikaanse landen met bevolkingsexplosies... waar dat je veel jeugdwerkloosheid hebt. Uh, ik denk maar aan Nigeria. Dat is ook zo'n land waar dat het niet meer lang zal duren. Uh, je kan dat begrijpen... Uh, ik ga, de, de meerderheid van het land uh, in Egypte die was eigenlijk een beetje tegen het regime. En in Libië ging dat eigenlijk maar om een, om een minderheid. Hè. De mensen, ik, ik ga niet zeggen dat ze fan waren van het regime, maar uh, het leven was er goed. Iedereen verdient zijn boterham en uh, ja, er, er is weinig armoede. En als iedereen eten op de plank heeft thuis, dan uh, wordt er, is er minder de neiging om op straat te gaan. Maar ik heb toch ook begrepen dat onder de jongeren... bijvoorbeeld juist enorme werkloosheid is. 40% is werkloos. Ja, dat klopt. Uh, maar er is wel geld. En met geld kan je veel dingen goedmaken. En ik denk dat dat, uh, dat dat hetgene is... waar Gaddafi eigenlijk... Uh, uh, vele jaren de bevolking mee gesust heeft. Hè. Met, uh, nu ook, uh, toen dat er wel een uitbraak... zei hij direct van alle overheidsambtenaren... krijgen een verdubbeling van salaris. Onlangs las ik dat hij aan de jeugd... Uh, omdat het werk er niet is, zal het moeten gecreëerd worden... door de know how uh, te verhogen in het land. En hij beloofde aan de Libische jeugd 150.000 laptops. Ja, ja. Uh, dus er worden wel degelijk inspanningen gedaan... Om, om aan dat probleem iets te doen. Ja, En toch redt hij het nu niet meer, blijkt. Hè? Honderdduizenden mensen op straat. Uh, wat heeft u eigenlijk gemerkt in, in die toeristische sector... waar u zich dan in begeeft? U heeft contact met businessmen, zegt u. Maar heeft u ooit iets gemerkt eigenlijk van een corrupt regime? Uh, ja en nee ja, Inderdaad, als je de juiste mensen kent Is het al eens gemakkelijker om, om iets gedaan te krijgen in Libië En kent u bijvoorbeeld... die ook, die mensen? Uh, nee, niet persoonlijk Maar ik ken natuurlijk wel mensen die mensen kennen En zo gaat het nu eenmaal in ja. Libië je, je hoeft nooit met de grote baas zelf te praten Als je maar mensen kent die connecties hebben met de grote baas ja, ja. En Dus u doet eigenlijk ook een beetje mee aan hoe dat werkt daar natuurlijk Nee, totaal niet hoor. Nee? Is dat wel nee, kan natuurlijk. je.? Dat bedoel ik overigens niet uh, naar hoor, maar ik bedoel uiteindelijk werkt dat natuurlijk zo in een land. Dat je dan uiteindelijk iets voor elkaar krijgt omdat het nou eenmaal op die manier gaat, of niet? Wel kijk, pff, ik ga u voorbe een voorbeeld geven. We hebben ooit eens, we hebben ooit eens vastgezeten in, uh, in, in Libië. Ze hadden net de grens afgesloten met uh, buurland Niger. Ja. En uh, ik, zat daar, ik organiseer ook de, de Trail. Dat is een, een rally met uh, Citroën en mm -hmm. Waar we van, van België naar Benin rijden. En die grens was afgesloten. Wij moesten, en wij moesten naar het volgende land. Maar als je de grens sluit, ja, dan is er één mogelijkheid. Uh, dat is de grens oversteken bijvoorbeeld met een vliegtuig. En uh, op dat moment heb ik, uh, heb ik geprobeerd om een, om een vliegtuig te charteren. En dat is dan gelukt. Uh, we hebben twee vliegtuigen toen gecharterd van het Libische leger. Uh, daar is wel veel voor betaald geweest. Maar de mogelijkheid bestond toch om die vliegtuigen in te huren. Om de wagens allemaal in de vliegtuigen te steken. En om zo uh, die grens over te steken. Een luchtbrug te bouwen eigenlijk. Ja, ja. Ja. Dus er kan, wel, er kan wel veel als je de juiste contacten hebt, dat klopt. En hoe staat dan de burgerbevolking tegenover zo'n typisch westerse rally... eigenlijk dwars door hun land? Uh, ze vinden dat fantastisch. Hè? Uh, in Libië, Libiërs zijn gek van hun wagens. Ze uh, zijn gek van snelheid. Uh, uh, de, de brandstof is er niet duur. Hè? Het kost ongeveer uh, 10 euro cent voor een liter... Uh, iedereen rijdt rond met uh, benzinewagens. Uh, als het kan met een V6 of een V8 motor erin. Uh, en alles wat dat autosport en rallysport is, is daar heel populair. En uh, de meeste toeristen die naar Libië gaan... die doen dat eigenlijk uh, met een goede 4x4... Om, te gaan, ja, om eigenlijk te gaan spelen in de duinen. Want uh, het, zijn ook de, het is ook het mooiste stukje Sahara in, uh, in heel Afrika. Dus uh, ja. autosport is er iets... Uh, er uh, is niks abnormaals in Libië. Nee, ze worden wel met open armen ontvangen door de bevolking. Ja, de Libische bevolking is een prachtige bevolking. Hè? Samen met de Soedanese bevolking... vind ik ze een van de leukste, alleen, leukste bevolkingsgroepen om mee, om mee om te gaan. Heel vriendelijk, heel gastvrij... Uh, als, je, als je in West-Afrika reist bijvoorbeeld, dan uh, elke local die komt wel bij jou een stilo vragen of een bonbon of, uh, of een beetje geld. Hm. In Libië ga je niks vragen hè. Die gaat de hoogste vragen mag ik een foto van je wagen nemen dat uh, is een hele, hele gastvrije bevolking. Ja, ja. Um, hoe gaat dit aflopen in Libië denkt u? Uh, ik zelf heb een flauw idee van en ik en wat denk dat de er heel veel. Spreekt? Ik, niemand, weet het. niemand weet het. Wie had ooit durven denken dat, hè, dat in zo'n opstand dat, ja, dat de zwaarste middelen zouden ingezet worden, uh, dit, is, uh, dit tart alle verbeelding. Uh, en ja, niemand weet waar dat dit gaat eindigen. Wij hopen natuurlijk allemaal dat, uh, dat het snel gedaan gaat zijn. Hè? Dat uh, bijvoorbeeld het leger zich aan de kant van het volk uh, scheert. En, uh... Ja, die geluiden zijn er nu ook hè. Die, dat is in Benghazi al gedeeltelijk gebeurd uh, en in een andere stad. Maar uh, het blijft afwachten. Hè? Ik bedoel, de, de macht van, uh, van Gaddafi die is natuurlijk niet te onderschatten. Aan de top van dat leger staan heel veel Gaddafi-getrouwen. Dus, uh, dus het kan nog wel een tijdje duren hoor, dat het regime valt. Nederland die, uh, die zegt we gaan een militair vliegtuig sturen hè, om mensen op te halen. Overigens moeten ze uh -huh. nog toestemming krijgen. Maar uh, ja, duidelijk is natuurlijk voor u dat Libië er voorlopig niet in zit... en die rally waarschijnlijk ook niet, hè? Nee, nee. nee. Dus zoals ik al zei, we hebben deze morgen de beslissing genomen... om de rally uh, twee maanden uit te stellen. En we hopen natuurlijk dat net zoals in uh, Tunesië en in uh, Egypte... de situatie uh, heel snel uh, terug op uh, alleen terug normaliseert ja. en uh, dat we alsnog kunnen vertrekken, want uh, het zou zonde zijn van van de tijd en van de inspanningen. Maar goed, voorlopig ziet het er in elk geval heel erg zorgelijk uit daar uh, voor de Libiërs. Ja, als je de beelden mag geloven, uh, toch wel. Ja, ja. Uh, het is natuurlijk moeilijk. Hè? Officieel komt er niks. Er zijn geen internationale journalisten in het land aanwezig. Alles wat we krijgen uh, komt van filmpjes op YouTube, berichten op Twitter. Ja. Ik en volg die berichten natuurlijk ook. die dus via Skype. En via Skype. Uh, en het blijven allemaal getuigenissen. Hè. In, uh, in bijna de meeste van de gevallen allemaal getuigenissen van de oppositie. Dus uh, of de cijfers allemaal correct zijn, we weten het niet. Hè. Wordt soms, soms wordt er wat overdreven natuurlijk. Ja. Iedereen vecht voor zijn zaak. Uh, maar er zal, er zal wel wat van ja, aan zijn. Dat ga zeker niet Onduidelijk blijft het inderdaad, want journalisten worden uh, uit Libië geweerd. Dank u wel in elk geval voor uw verhaal. Organisator Gert Duson van de Libya Rally. Dank. Tot half negen. Twee dingen van Omroep Max. Met Margriet Rijntjes. Voormalige activiste en politicus Roel van Duin... mag waarschijnlijk nu eindelijk alle stukken lezen die de binnenlandse veiligheidsdienst over hem heeft verzameld. De rechter besloot namelijk vorige week dat de dienst geen goede reden heeft... om stukken uit het persoonlijke dossier van Roel van Duin geheim te houden. Goedenavond, meneer Van Duin. Hallo. Ja. Ja, de BVD is uh, tegenwoordig de AIVD, voor ja. mensen die dat misschien niet weten. U was um, Provo, kabouter. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, u bent 20 jaar in de gaten gehouden, tussen 62 en, uh, en 82. Een flink dossier van u bijgehouden. U heeft een heleboel stukken van de AIVD gekregen... U bent naar de rechter gegaan omdat u de resterende stukken krijgt. Ja. En de rechter zegt, nou, wil krijgen. Wil wil krijgen. Wil krijgen. Ja. Um, maar helemaal zeker is het nog niet dat u ze mag lezen. Hoe zit dat dan? Nee, nou ja, de rechtbank die heeft dus nu uitgesproken... dat de IVD om verkeerde redenen mij steeds stukken heeft geweigerd. Want wat was de reden dan? Ja, ze hebben als redenen aangevoerd dat ik op die manier... Uh, toch de veiligheid van de staat in gevaar zou kunnen brengen. Want op die manier zouden mensen kunnen afleiden... langs welke methodes de AIVD werkt. Ja, door Als u die, die stukken, stukken zou lezen, zou u dat weten hoe dat in de tijd is gegaan? Ja, maar ja, goed, dat weet een kind. We sturen een infiltrant en die schrijft wat op een papiertje en dat slaan ze op. Dat, dat, dat weet iedereen, dus daar hoeven ze helemaal niet zo gewichtig over te doen. Maar goed, de rechter heeft nu gezegd, meneer Van Duin... wat ons betreft is er geen enkele reden... die AIVD moet eigenlijk gewoon met die stukken over de brug komen... Ja, daar lijkt het op dat ze dat gezegd hebben, inderdaad. Maar de AIVD-kennende ben ik toch bang... dat zij nu weer alle nieuwe smoes gaan bedenken... om die stukken weer niet te geven. Kijk, ik heb weliswaar wat gekregen tot nu toe... in, in de loop van twee jaar procederen. Namelijk ongeveer uh, twee dozen vol met stukken. Maar... Ik ben tot de conclusie gekomen dat ze een hele, een hele boekenkast met stukken over hebben. Ja, dus ik denk, nou, wie weet komen ze nog weer met wat nieuwe, uh, goede ja, argumenten. Ja, ik, ik, ik weet wel zeker dat ze dus nog een heleboel hebben. Want wat is er gebeurd? Uh, voor de rechtbank in november heeft de AVD gezegd... nou, we kunnen bepaalde stukken beslist niet geven... want het, het, het gaat de veiligheid van de staat. Ja, dus u en bent razend, word ik opgebeld door een onderzoeksbureau... die zegt tegen mij, ja, we hebben die stukken al een half jaar geleden gekregen. Dus de AfD die, die doet maar wat. Ja. Die... Dus het is nu afwachten wat u gaat krijgen. Maar wat denkt u dat erin staat? Want daar heeft u vast fantasieën over. Nou ja, ik heb uh, niet alleen fantasieën. Maar ik, ik weet zeker dat er stukken zijn. Bijvoorbeeld die uh, betrekking hebben op uh, dat ik geïntraneerd zou moeten worden. In geval van uh, dreiging van revolutie of oorlog. Dus dan zou ik in een kamp moeten worden opgesloten. Die, die, die stukken zijn gemaakt rond 1970. En wie vond dat dan, dat dat moest met u? Ja, dat zijn hele goede vragen. De regering in de laatste instantie, maar wie dat dan geweest is... En u dat weet, weet niet. dat dat, wil dat dus er staat weten. over u? Ik wil weten weet wie dat bepaald heeft en om welke redenen... en hoe dat er dan uit zou zien en op grond van welke wet. En bent u niet ook bang om dingen te lezen... waar u uiteindelijk heel ongelukkig van gaat worden? Nee, daar ben ik helemaal niet bang van, want uh, ik wil gewoon uh, de geschiedenis weten. Ik wil weten waar ik in uh, heb gezeten. En ik, ik vind ook dat Nederland recht heeft op, op transparantie van die uh, geheimzinnigheid. Dat moet ze blootgelegd worden, want het gaat niet alleen om mij. Maar er zijn natuurlijk talloze mensen... Uh, over wie dat soort ja. stukken zijn gemaakt. Je zegt, ik wil het gewoon sowieso weten. Ja, ja. ja. Nou is het zo dat u natuurlijk jaren bent geschaduwd... Hè, door die, ja. in de tijd de BVD... Ja. Ja. Uh, door mensen die u kende, die u waarschijnlijk ook vertrouwde. Ja, inderdaad. Wat ja. doet dat met een mens? Nou ja, dat is, dat is uh, een beetje ontluisteren natuurlijk. Hè? Als je uh, ja, gemeend hebt dat een, vriend, dat een vriend een vriend was... Maar hij was het niet. Hij was iemand die voor, voor een spionagedienst werkte. Ja, nou ja, er is een van die mensen die heeft zich aan mij bekendgemaakt. En die heeft gezegd, ja, sorry uh, uh, dat ik dat uh, gedaan heb. Uh, en het, uh, ja, ik heb, het, uh, ik heb er geen, geen kwaad mee bedoeld. En uh, het was ook zo dat hij in de loop van zijn werkzaamheden steeds meer is gaan sympathiseren met de, met de kabouters en met de groenen. Dus, um, ja... Um. Is dat uh, politieman Wim de Weert ben... waar u het over heeft? Ja, ja want die ja. is uh, um, een van degenen die voor die BVD uh, gewerkt ja. heeft. En hij heeft dat dus aan u verteld, maar hij heeft het ook aan Nova verteld... in de tijd ja. in 2009. Ja. Ik gaf door dat uh, als men een actie had, wie het mee meedeed hoeveel mensen eraan meededen, wat het het doel van de actie was. En ik kreeg op een gegeven moment in die groeperingen vrienden. En er waren heel aardige jongens bij. Dus uh, je had ook feesten. Een van de jongens die trouwde op een gegeven moment, daar ben ik aanwezig geweest. Uh, nou, was er een jaar, er ging ik erheen. Uh, nou, het, het, het, was best een, het, het was gewoon een hartstikke gezellige tijd. En dat, zo ging het. Ja, hij is dus naar u toegekomen, deze politieman, ja, Wim ja. de Weert. Ja. Heeft u in die tijd helemaal niets vermoed eigenlijk? Nee, ik, nee, nee. Ik, ik, ik wilde eigenlijk ook niks vermoeden. Want kijk, het was natuurlijk wel zo dat er geruchten gingen... dat er BVD'ers uh, in ons midden zouden kunnen zijn... Maar ja, ik dacht, wat heb je er al om je daarop te gaan concentreren? Dat, dat, dat betekent dat je mensen moet gaan wantrouwen. Dat je daar je energie in moet geven. Nee, maar dat goed, is dat negatief. kan je wel willen. Maar ondertussen ben je natuurlijk ook gewoon... Uh, zit je met mensen en ben je bang dat je misschien denkt... ja, misschien ben jij wel een mol. Ja, doet iets ja met je? maar ik vond het het eenvoudigste om het maar gewoon te negeren. Want je komt er toch niet uh, makkelijk achter. En uh, je hebt je energie toch ook voor positieve dingen nodig. Uh, uh, voor, Hij voor is uit zichzelf naar u toe gekomen, hè? Ja, hij zei zichzelf. Ja, Wat heeft dus, u tegen uh, hem gezegd? Nou ja, ik, ik was in het begin wel, uh, wel, wel, wel kwaad. Maar langzamerhand ben ik wel gaan denken van... ja, maar goed, hij heeft dan toch maar de moed opgebracht om het bekend te maken. En ik wou dat er meer van dat soort mensen zouden zijn. Want in de loop van, van al die jaren... u zegt dat ik twintig jaar ben dus maar het kan net zo goed dertig of vijfendertig jaar zijn geweest... zijn er natuurlijk tientallen van dat soort spionnen geweest. Alleen al binnen Provo waren er vier is met twee jaar geweest. Kabouters hebben ook met vier jaar bestaan. De, uh, in de tijd van de Groenen. Al die groene partijen waar ik in heb gezeten. waren daar ook uh, spionnen van de BVD. Dus dat is een enorm werkgelegenheidsproject geweest. <lacht> voor, voor, ja, voor mensen die daar ja, eigenlijk een, een, een, een prettige tijd aan hadden. Mm -hmm. Want ja, wij waren aardige mensen die absoluut niet gevaarlijk waren. En die alleen maar goede dingen deden. Ja, dachten zij anders over? Uh, nou, de leiding van de BVD dacht er anders over. Maar als je dus zo deze politiespion hoort... Mm -hmm. dan is hij tot een, co tot een co conclusie gekomen dat er niks mis met ons was. Integendeel. tegendeel, is... Maar Proof heeft u het gevoel dat doen? het nou nog, nog best nog zou kunnen zijn dat u gevolgd wordt? Uh, nou ja, het uh, uh, uh, uh, zou natuurlijk... Nog een tikje krankzinniger zijn. Kijk, nee, Ik ben, de, ik ben dus gevolgd mee? omdat men dacht... Deze man is een gevaar voor de democratie. Maar een kleine tien jaar geleden heb ik van de koningin... een onderscheiding gekregen voor mijn langdurige inzet voor de democratie. Dus dat hele systeem, dat klopt niet. Je kunt toch niet een mens een onderscheiding geven... van iets waar die van verdacht wordt door de staatsveiligheidsdienst? Denkt u dat die hele toestand, want dat is het natuurlijk geweest... u strijdt al jaren voor openbaarheid... dat die u heel erg veel effect op uw leven hebben gehad? Deze strijd voor openbaarheid, dat emotioneert me wel erg. Ik kan het niet goed hebben dat er mensen zijn geweest... die tientallen jaren lang... Uh, mij verdacht hebben van ja, het plannen van gewelddadige staatsgrepen en dergelijke. Want in tegendeel, ik strijd juist voor een, een maatschappij... waarin iedereen kan deelnemen en waarin iedereen zijn stem kan verheffen. Dus ho hoe hebben ze dat kunnen denken? En hoe hebben ze daar al die gewichtige papieren over kunnen maken? En ik begrijp ook wel een klein beetje dat ze zich ook doodschamen... dat die papieren bestaan... En uh, dat ze daarom het daarom niet prettig vinden om ze prijs te geven. En maar ik vind dus het wel een... nodig voor de openbaarheid van de geschiedenis. En die voor een deel nu gewoon in kopietjes bij u thuis liggen? Ja, voor een deel liggen ze bij Ja, Ik en ga was... ze gebruiken voor mijn uh, memoires. Voor mijn memoires zijn ze dus heel handig. Want ze, ja, ze leggen mijn leven op een rijtje. Ja. Er staat bijvoorbeeld in uh, van, hoe, hoe, van welke datum ik met vakantie ging. En wanneer ik weer terug kon komen. Ja. En dat soort dingen. En dan lees je dat. Wat, wat, wat, hoe is dat om dat te lezen? Ja, dat is bizar. Ja, verbijsterend. Uh, ik vind het ook, ja, enorme geldverspilling is het geweest. En het is uh, ook een uh, ontzettend brutale inbreuk op mijn privacy geweest. En, ja, en staat er meneer Van Duin of Roel Van Duin, hoe wordt u aangeluid? Ja, meestal wordt geschreven uh, Roel van Duin. Ja, Roel van Duin. Ja, of Roelof van Duin. Uh, sommige spionnen, die konden me, zelfs mijn naam niet uh, ja. opschrijven. Want ik heet Roeland. En zijn er dingen, zijn er uh, stukjes uit uh, van de dossiers die u dan wel al in handen heeft... die u echt heel erg pijn hebben gedaan? Ja, natuurlijk. Dus die, die stukken waarin ik uh, zwart word gemaakt, uh, beschreven wordt als iemand die... Uh, Bezig was gewelddaden voor te bereiden. Ja, dat doet me zeker pijn. Ja. En want... stond er dan onder wie dat was? Wie dat heeft geschreven? Nee. Nou ja, dat kan er wel onder hebben gestaan, maar dat uh, maakt de uh, AIVD maakt dat uh, onleesbaar. Ja. En dat blijft onleesbaar. Dat, dat is ja, niet dat, iets wat dat, u ooit Dat, blijft, te lezen en dat begrijp ik een klein beetje, want ja, uh, op, op, uh, als dat bekend wordt, dan kan de AIVD nooit meer personeel uh, aannemen, want dan lopen die het risico om voor hun uh, stamiteit uh, <laughs> vereeuwigd te worden. Ja, nou is het zo dat u dus volgens de rechtbank in elk geval uh, ja, eigenlijk recht heeft op die, uh, die stukken? In principe wel. In ja. principe. Wanneer hoort u of die AIVD inderdaad die stukken aan u gaat geven? Nou, ik heb begrepen dat volgens de wet zij weer uh, drie maanden zich kunnen verschuilen. En dan zullen ze weer met iets moeten komen. Kunnen ze nieuwe argumenten hebben? Ja, maken? en dan kunnen ze dus weer nieuwe smoezen bedenken. En als die niet deugen, ja, dan moet ik weer naar de rechter gaan. En dan duurt het weer drie of vier of vijf maanden... voordat de rechtbank een uitspraak doet. Dus. En zo uh, traineert men dit uh, heel erg lang. En wat denkt u als u alles daar thuis heeft liggen? Waar ligt ja. het eigenlijk thuis? Ja, het ligt gewoon op mijn werktafel. Ja, ja. Ik, okay. Het is niet ergens niet in een kluis of zo. Ben. Het is gewoon onderdeel van het leven, zullen ja, we zeggen. Ja. Um, als daar dat resterende dossier bij komt, wat hoopt u dan dat er met u gebeurt? Uh, dat ik een nog mooier boek kan schrijven dan ik nu al aan het uh, schrijven ben over mijn leven. En dat uh, Nederland uh, ziet in, in, in welke tijden wij hebben geleefd met z'n allen, of streep nog leven? En ook nog leven, ja. Want uh, ja, ik ben er zeker van dat de AIVD... dat merk ik uit de kampachtigheid van die mensen... dit soort uh, praktijken voortzetten. Dat doen ze met uh, bijvoorbeeld uh, dierenrechtenactivisten... of met antifascisten. Uh, ja, ze hebben het zelfs met vegetariërs gedaan. Dus uh, als ze even niks te doen hebben, dan verzinnen ze iets wat volgens hen de staatsveiligheid bedreigt. En nu heeft de AIVD dus het uh, de laatste decennium... er een, een beetje een eervolle taak gekregen. dat ze Nederland tegen terroristen moeten beschermen. Daardoor hebben ze een beter imago uh, gekregen. En ik neem ook aan dat de uh, AIVD soms ook zinvolle dingen doet. Maar de uh, AIVD schaadt zijn hele bestaan alleen maar... door in enorme hoeveelheid informatie... Uh, uh, achter te houden ja. waarmee ze mensen ten onrechte verdacht maken. U blijft doorgaan. U blijft ervoor zorgen dat u uiteindelijk ja, krijgt wat u wilt. Ja, ik ga hier uh, hard verstrijden. Hartelijk dank. Dat het allemaal op tafel komt. Politiek activist en oprichter van de provo's en de kabouterbeweging... die dus misschien binnenkort de ontbrekende stukken... uit zijn eigen AIVD-dossier krijgt. Dank voor uw komst. Ja, dank. En tot zover deze uitzending van Twee Dingen van Max. Morgenavond 8 uur... Weer de usual stuff. Twee dingen. En als u uw gesprekken wilt terugluisteren... ga dan naar onze site tweedingen.nl. Straks Willemijn Veenhoven. Hoi, goedenavond. Hi. Um, ja, en we hebben het over uh, Libië. Goh, verrassend. Uh, maar we <laughs> hebben hier uh, een van de weinige mensen in Nederland... die heel veel van hem af weet. Journalist Gerbert van der A. die heeft een boek over hem geschreven. En die komt met een uh, intrigerend portret zometeen. En nog veel meer natuurlijk. Allemaal na het nieuws van half negen met Christian Bodemakker. Radio 1. NOS Journal. Twee Libische straaljagerpiloten hebben bevestigd dat de luchtmacht in Tripoli opdracht heeft gekregen om op demonstranten te schieten. De twee piloten weigerden mee te doen en besloten naar Malta te vliegen. Bij het harde leger optreden in Tripoli zijn volgens ooggetuigen tientallen doden gevallen. Straaljagers, helikopters en tanks openden het vuur op de demonstranten. De Libische diplomaten bij de VN hebben zich tegen hun leider Gaddafi gekeerd. Ze zeggen dat ze achter de betogers staan en hebben Gaddafi opgeroepen om af te treden. Minister Rosenthal maakt zich grote zorgen... Over de situatie in Libië. Hij stelt alles in het werk om morgen zo'n 100 Nederlanders uit Libië weg te halen. In Eindhoven staat een vliegtuig van de luchtmacht klaar. Oud-commissaris, hoofdcommissaris Jelle Kuiper is overleden. Hij was van 1997 tot 2004 korpschef van de Amsterdamse politie. Hij werkte bijna zijn hele leven bij het korps en bestreed onder meer met succes de interne corruptie bij het bureau Warmoestraat en de drugscriminaliteit in de Amsterdamse binnenstad. Jelle Kuiper is 66 jaar geworden. En De brand afgelopen vrijdag in de Rabotoren in Utrecht is waarschijnlijk aangestoken. Het was de derde keer dat er brandstichters actief waren in de toren in aanbouw. In juni en oktober gebeurde dat ook al. De Rabotoren, bijgenaamd De Verrekijker, is 27 verdiepingen hoog en moet plaats gaan bieden aan zo'n 3000 mensen. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 21 februari, twee over half negen. Goedenavond. Het is heel goed mis in Libië. Erg mis. Straaljagers zouden op de demonstranten geschoten hebben... en Gaddafi zou inmiddels in een vliegtuig naar Venezuela zitten. Zo, we zo meteen het laatste nieuws uit Libië en een portret van Gaddafi. Want deze dictator heeft nogal wat aparte trekjes. En vanmiddag is in Amsterdam topcrimineel Stanley Hilles op straat doodgeschoten. Wie was hij en wie zou hierachter kunnen zitten? Dat vertelt misdaadsjournalist van Elsevier, Gerlof Leistra, na negenen. En ook na negenen te gast illusionist Hans Klok. Um, zijn tour door Nederland is inmiddels bijna afgelopen. En hij vertelt onder andere hoe hij aan een truc kwam, een wereldtruc... die hij al wilde he hebben vanaf dat hij een klein Hansje was. Maar eerst een update. Luc Ikink, van Ranking de Nieuws. Met nieuws zometeen over die liquidatie van topcrimineel Stanley Hillis. Uh, Geert Wilders ontkent dat hij de kersttoespraak van de koningin heeft gecensureerd. Er was opnieuw een brandmelding op Utrecht Centraal Station. En uiteraard komt het belangrijkste nieuws van de dag uit Libië. Zometeen meer over de situatie in Libië en ook de rest van de top 5 na 9 uur. Luc, dank je wel. Iedere dag beginnen we BNN Today met interessante bekende mensen... die vertellen over hun dag vandaag te beginnen met schaatser Mark Tuitert. 21 februari, een speciale datum voor mij. Vorig jaar werd ik op deze dag Olympisch kampioen. Vancouver 21-02-10, zonder strijd geen overwinning... is een boek waar ik aan bezig ben en wat 15 maart uitkomt. Een spannend avontuur, net als het einde van het seizoen. Het afstanden staat voor de deur en ik wil meedoen... Om de titel En de dag van burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. Wat maken mensen van onze generatie veel in ons leven mee? De val van de muur, politieke moorden in Nederland... de verkiezing van een zwarte Amerikaanse president... en nu de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Vanmiddag had ik de Israëlische ambassadeur op bezoek. En als je ook nog over het nieuws, over de koppen van teletext uit de eerste hand wordt geïnformeerd... dan voel je je echt een bevoorrecht mens. En modeontwerper Hans Ubbink. Ken je ze? Die mensen die altijd geluk hebben. Waarbij alles mee zit. Wij zijn een weekje snowboarden. En toen we zaterdag aankwamen, zagen we niets dan bruine bergen. Vreselijk. En vanochtend toen we wakker werden, was het wit. Het sneeuwt nog steeds. Het is ijskoud. Het is nevelig. En we kunnen of piest Ik ben zo iemand. En Iris van Herpen, die is modeontwerpster, niet de minste. Björk loopt in haar kleding, Lady Gaga loopt in haar kleding. En ze is hier zo meteen en vertelt ze uitgebreid over. Maar eerst even, Iris, wat heb jij vandaag gedaan? Um, heel veel ingehaald. Ik ben net terug in Nederland. En uh, we zijn druk bezig met verkoopstukken. Dus um, ik ben in het atelier bezig geweest met uh, kleding voor Hongkong... En heel veel uh, achterstallig internet en telefoontjes. Achterstallig internet? Ja, achterstallig. Ja, bij mij wel. Bij jou wel. Ik ben heel goed in het uitzien. Je hebt het uh, van, ja. internet even uitgelezen vandaag. Ja. Zoiets. Zometeen veel meer van jou. Maar eerst, as usual, het sportnieuws Gio Lippens. Goedenavond. Goedenavond. AC Milan-speler Gennaro Gattuso is door de UEFA voor vier Europese duels geschorst. Hij wordt ermee bestraft voor zijn gedrag na het Champions League-duel met Tottenham Hotspur. Gattuso deelde toen een kopstoot uit aan Joe Jordan... en dat is weer de assistentcoach van de Spurs. Hij werd bestraft met een extra duelschorsing... omdat hij in dat duel opnieuw een gele kaart gekregen. Milan kan pas weer een beroep op Gattuso doen in de Champions League-finale... als de club tenminste zover komt. En de Formule 1-race in Bahrein gaat niet door. Het seizoen zou daar starten op 13 maart... maar vanwege de politieke onrust vinden de organisatoren het niet verstandig om daar te gaan rijden. Formule 1-baas Bernie Ecclestone zei bij de BBC dat de kroon... Prins van Bahrein persoonlijk de beslissing genomen heeft. Well, the, the Crown Prince thought it wouldn't be the correct thing to do, and that would be unsafe. Obviously, can you imagine if everybody's there and suddenly there is a little bit of an uprising again? It would be bad for everyone. Ze waren dus bang voor protesten op het circuit tijdens de Formule 1-race. Ecclestone vindt het jammer dat de race niet doorgaat. Yeah, I mean, um, obviously, like we are all disappointed. Everybody liked Bahrain, like the people in Bahrain, like the atmosphere. And we're looking forward to being there for the first race. I'm a little bit disappointed in now that it has been postponed. But on, if you look at the way that part of the world is at the moment, that's the only thing that anyone could do, I think. Het is jammer, zegt hij, maar de situatie maakt de race onmogelijk voor Ecclestone. De openingsrace vindt nu plaats op 27 maart in Melbourne, in Australië dus. Het is nog niet duidelijk of er komend seizoen alsnog gereden gaat worden in Bahrein. En de Kroatische tennisser Mario Antic zet noodgedwongen een punt achter zijn loopbaan. Hij heeft te veel last van zijn rug en zijn knieën. Hij beschouwt de overwinning op Slowakije in de Davis Cup finale zes jaar geleden als zijn grootste prestatie. Uh, Antzic won het grastoernooi in Rosmalen twee keer. En dat was het. Dankjewel Gio, tot na tien. Dit is Radio 1. BNN Today. Al weken is het onrustig in de Arabische wereld. Maar nergens gaat het er zo heftig aan toe als in Libië. Bij de protesten zijn al honderden doden gevallen. Het lijkt volledig uit de hand te lopen. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera... zouden vliegtuigen delen van de stad Tripoli bombarderen... Morgen worden, als het goed is, alle Nederlanders uit het land geëvacueerd. Uh, net een nieuw bericht, topdiplomaten van Libië die, uh, bij de VN... die hebben de kant van de betogers gekozen. Steeds meer ambassadeurs lopen ook over, ook in, in uh, andere landen. En Gaddafi zelf, ja, die zou hem zijn gesmeerd, zijn de berichten. Um, Gerbert van der A is journalist en de schrijver van het boek Kaddafis woestijn. Weet alles van de man. Nou ja, veel oh. toch? Goedenavond. Ja, het was altijd wel heel moeilijk hoor, om dingen over hem te weten te komen. Je bent momenten. wel bijna de enige in Nederland die zo op de hoogte is van wie hij is. Ja, ik ben wel, wel de afgelopen tien jaar wel regelmatig geweest. En door dat boek heb ik me wel een, bijna een jaar lang heel erg in hem. Verdiept, ja. Heb je hem maar... ontmoet dan? Nee, dat heb ik heel lang geprobeerd. En uh, op een gegeven moment had ik contacten met de Libische ambassade in Brussel. En die leken welwillend. En... Ik moest langskomen om al mijn uh, credentials te overleggen. En een week later werd ik gebeld dat ik snel weer langs moest komen. Dus ik dacht van, hé, hey, nu gaat het gebeuren. Want tot dan toe was Jeroen Snel van de Evangelische Omroep... de enige geweest die erin was geslaagd om Kaddafi te interviewen. Die heeft ook een leven, hè? De ene dag Kaddafi en de andere dag Amalia. Ja, precies. Dat, uh, de een na de ander. <laughs> maar uh, nee, dus uiteindelijk... Uh, is bijna het, is, is heb het, is je het hem geïnterviewd. Zo moet je ja, het zien. Ja, ja, zoiets. Even een stukje... Ooggetuigeverslag um, die iemand die doet verslag voor Eljazeera. Um eh uh, my, my one of my cousins is a doctor he, tried, he had to go to the hospital. They were set back because they were shooting uh there were shooting the doctors and um people at the hospital. Everyone's taking weapons from home and um, they're just going out and uh, guarding the houses right now in case anybody jumps in and it's really bad. Really bad right now. Ja, ze zegt iets van, een, van, mijn neven is dokter, er wordt geschoten op doktoren, de situatie ja, ja. is heel erg slecht. Dat, dat soort verhalen, ja. Ja. dat in ziekenhuizen werd ja. geschoten. Ja. We laten dit even horen, er komt natuurlijk weinig maar naar buiten, want mm. er zijn ja, nu, maar weinig mensen daar. Ja, maar... ja nu, nu iets meer waarschijnlijk. Ja. Het, het oosten van Libië is eigenlijk gevallen, zeg maar. Dus dat, dat, daar heeft uh, de familie Gaddafi uh, geen gezag meer uh, over... Dus ja, daar uh, zag ik net op Al Jazeera wel de eerste beelden van uh, binnen Seipelen. En uh, ja, Ik zag ook een tweet waarop uh, mensen, journalisten, oproepen... om vanuit Egypte Libië binnen te reizen. Omdat die grens in handen zou zijn van de, de demonstranten. Dus, dus uh, ik denk het dat het daar... de komende dagen wel, ja. wel gaat veranderen. Dat we meer uh, beelden zullen gaan krijgen, eindelijk. Want inderdaad, tot ja, Facebook lag eruit. Uh, het enige wat, wat nog een beetje... YouTube langer ja. uit. Dus het kwam af en toe wel wat door via Twitter en via mensen die via mobiele telefoons filmpjes naar het buitenland wisten te sturen. Maar het ja. was allemaal heel vaag materiaal. En ja, ik, ik, ja, ik heb ook gisteren geprobeerd met mensen contact te leggen voor, voor het laatst. En uh, even kijken ja, met een aantal Nederlanders, dat lukte niet. Maar uiteindelijk heb ik wel een Libische vriend gesproken in Tripoli. En uh, ja, vandaag heb ik uh, een beetje samengewerkt met een, een, een vriend van mij, een Nederlander, die uh, stage heeft gelopen in Tripoli, uh, ongeveer een jaar lang. En ja, die heeft uh, wel redelijk intensief Skype-contact met een aantal uh, Libische ja. vrienden Dat kan dan ter wel. plekke. Laten we eens even naar die Kaddafi kijken, want daar weet jij veel van. Die heb je dus een jaar lang heb je bijna in hem verdiept. Ja. Um, het, is het, het is een dictator, het is een intrigerende dictator, voor zover niet alle dictators dat zijn, hoe mm. hij eruit ziet met dat rare starre, ja. starre gezicht. Van hem, wat voor soort leider is hij? Uh, ja uh, Sorry hoor. In de eerste instantie, toen, toen hij 42 jaar geleden aan, via een staatsgreep aan, aan de macht kwam. Toen, ja, toen, toen was, was dat zo'n jonge revolutionair. Net, net zoals de mensen eigenlijk die nu demonstreerden. Die riepen van, uh, we gaan alles anders doen. We worden een vrij land. Want in die tijd was er een koning aan de macht. en uh, ja, Die mm. ook heel corrupt was. En ook uh, vooral zijn eigen familie uh, goed verzorgde. Maar ja, in, in de loop der jaren heeft hij zich steeds meer ontwikkeld. Tot, tot een dictator die. ja, die, die ook tot inzicht kwam. dat zijn ideeën heel vaak niet strookten. met wat de gewone mensen wilden. En ja, toen. Op een gegeven moment maar hij heeft besloten om, om dan maar niet meer te luisteren naar de mensen. En gewoon met dwang door te voeren wat hij zelf dacht dat het beste zou zijn voor het land. Maar hij en... is wel een beetje veranderd hoor. Vroeger, als je kijkt naar ja. hoe die was, vroeger was hij enorm anti-Amerikaans. En ja. dat is de laatste jaren schijnt dat wel een beetje veranderd te zijn. Maar dat is ook heel interessant van Gaddafi. Dat hij die, dat die heel erg verander, veranderlijk is. Toen, toen hij aan de macht kwam, verbood hij bijvoorbeeld alcohol en dan een jaar of vijftien later. Toen bedacht hij zich en toen besloot hij van ja dat er eigenlijk toch wel alcohol gedronken mocht worden door de Libiërs. En een jaar of tien geleden besloot hij vervolgens weer om het toch maar weer wel te verbieden. En ja, zo is inderdaad ook zijn politiek ten opzichte van de Amerikanen te kenschetsen. Ken dat jarenlang uh, uh, noemde hij de Amerikanen uh, de, de, vertegen, ja, de, de, de duivels op, op aarde, zeg maar. Maar de afgelopen... Ja. Vijf jaar laat hij zich adviseren door Amerikaanse reclamebureaus, zodat zijn imago in het buitenland oh ja. wat uh, beter zou worden. En hij, hij wilde dan. Wat voor adviseren die hem dan? Uh, uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik weet alleen dat uh, Francis Fukuyama, een bekende Amerikaanse schrijver, mm -hmm. verschillende malen naar uh, Libië is geweest om met hem te praten. En ik kan me niet herinneren dat ik uit die inhoud van die gesprekken geciteerd heb zien worden, maar ja, wel dat hij... Die... Maar die heeft hij ingehuurd om hem een. wat... Ja, ja hij, hij, hij wilde in die documenten die toen gelekt werden, ongeveer anderhalf jaar geleden, stond dat hij graag wilde, gezien wilde worden als een, een filosoof die hele goede ideeën had voor waar het heen zou moeten met de wereld. En, uh, ja, en, ze, en wat is een van die ideeën die hij dan wel eens heeft laten horen? Ja, de, de macht voor het volk, dat was altijd de, de leus die, die, die, die uh, de, de wereld in uh, slingerde. En ja, hij komt uit een heel arm gezin, dus hij, hij werd op school vroeger als klein jongetje ook gepest. Dus voor, voor hem was het. Ja, uh, sommige jongetjes kruipen dan in een schulp en worden heel schuchter. Maar hij heeft daar een soort uh, mi militante houding aan overgehouden met de wil om. Niet alleen zijn eigen onderdrukte positie om zichzelf hoger op mm -hmm. te, te krijgen, maar ook alle andere onderdrukte mensen in de wereld. Om die, om Want die hij, te helpen. Werd, hij werd gepest en hij kwam ook uit een arm gezin. Ja. Wat ja. voor soort gezin? Een ja, nomade gezin, hè. geboren in een tent in de woestijn. En zijn familie trok met uh, geiten en kamelen rond. Uh, en uh, ja, hij, hij was dan de enige, het enige kind uit het gezin. Hij had nog drie zussen die dan naar school mocht. En dan uh, liep hij uh, elk weekend uh, liep 30 kilometer naar, uh, naar Zichten. Dat was dan de zijn de stad, de zijn de school. En dan sliep hij s'nachts ja, snacht in de moskee, want daar kun je dan gratis slapen. Ja. En dan, uh, in het weekend uh, ging hij weer naar huis en dan was hij twee dagen bij zijn... Familie en dan ging hij weer terug. Ja, dus dat heeft hem wel gehard. Ja, dus de, is hij ook heel zijn... trots op dat hij, uh, hij want uh, hij, zijn zijn eerste huwelijk toen dat is al snel op de knippen klippen gelopen omdat hij vond dat zijn vrouw veel te decadent was. Uh, die die ja. hield juist allemaal van dure spullen en uh, luxe en zo. En, uh, en nu gaat hij naar Bonga Bonga feestjes samen met ja, de. Ja, dat, dat is wel een zwak uh, voor, volgens mij van van Gaddafi, uh, want dat is vrouwen. waar, hè? hij komt daar ja, ook op die feestjes. Weet, dat is, dat nou, schijnt zo te zijn. Ja, precies. Dat, uh, ja. Maar je, je, bedoel, je, je ziet ook wel, bedoel, uit, uit uh, andere dingen. Die, dat bijvoorbeeld uh, toen hij de uh, laatste keer in Italië was, dan laat hij een, een modellenbureau, huurt hij dan in om dat er een aantal vrouwelijke fotomodellen in een zaal bij elkaar worden gebracht. Die dan naar een een, een spreekbeurt van de Gaddafi gaan luisteren... waarin hij gaat vertellen dat de islam de beste religie is... en beter dan andere religies. Maar dan stelt hij wel als voorwaarde dat al die vrouwen... minstens 1,70 meter 70, uh, lang uh, moeten zijn. <lacht> ja... Het... En wat is, wat is er waar van die Baltox-verhalen? Ja, we, die, weet ik niet. Dat is volgens mij zo'n Wikileaks-document. Uh, dat dat is, hij dat, dat is dus afkomstig van een Amerikaanse uh, diplomaat. Maar... Het teken aan de wand is wel dat die Amerikaanse diplomaat... daarna vrij snel terug is geroepen naar Washington... omdat de Libiërs die man niet meer onder ogen wilden komen. Dus dat was dus, wel iets waar van. Dus, ja, precies. ze waren toch een beetje, be beetje gepiekeerd. Een ijdele het, man. Ja, oh, ja, ja, ja dat, is wel, dat, dat zie je wel als je, als je die foto's ziet en de, de uitdossingen... Waar hij zich hult. Ik bedoel, ook heel Tripoli uh, hing tot voor kort vol met beeldenissen van, van hem. Maar inderdaad, dan de ene keer ziet hij eruit als een rockstar met een donkere bril en een strak wit pak. Maar de volgende keer draagt hij een traditioneel gewaad en kijkt hij heel serieus. Uh, naar een punt ver in... in ja, ik kan in nog maar alleen worden. maar serieus kijken en ik doe al die botos. Ja, ja dat, dat, ik, ik weet niet, heb jij ervaring? <laughs> ik weet hoe het werkt. Daar ga je ja, al star van kijken. Ja, dat, dat vermoed ik ook. Maar uh, inderdaad, lachen doet hij niet zo vaak meer uh, de afgelopen jaren. Is het klaar met hem? Nee, nee ik, ik, ik, ik vermoed dat het op zich nog alle kanten in kan... Uh, uh, ik, ik, ik vermoed dat vooral de familie zijn zoons. Hij heeft zeven zoons. en mm -hmm. uh, Eentje daarvan die vannacht een toespraak hield... is wel een soort van democraat. Die ook wel heeft geroepen de afgelopen jaren... dat er een grondwet moest komen. Want Libië heeft helemaal geen grondwet. Maar ja, daarnaast zijn er nog twee andere broers... Die, die wat meer op de lijn willen doorgaan van hun vader. Die rare Hannibal. Die, ja, uh... Hannibal. Maar dat is meer een feestvierder. Uh, maar dan had je inderdaad ook nog Mortessim en uh, Gamis... En ja, dat schijnen wel enge mannetjes te zijn vooral die Gamis. Uh, dus... ik, ik vermoed dat die nu inderdaad ja. de, de, de helikopters uh, de, de lucht insturen om te schieten op demonstranten, om te redden wat de, ja te Over redden wat het te, re, te redden ja, ja en ja, misschien net als Iran twee jaar geleden misschien lukt ja. het je, je weet ja, ik durf niet te zeggen dat uh, Gaddafi's uren nu echt zijn geteld. Nou, we blijven het in ieder geval heel goed volgen hier. Dankjewel, Gerbert van der A. Graag gedaan. BNN ja, zometeen. Um, Hans Klok is de gast. Uh, tenminste, dat is eigenlijk pas zo'n half tien, maar toch uh, zou ik zeker blijven luisteren. Hij heeft allemaal goede verhalen over hoe hij aan zijn uh, drugs komt, onder andere. Oei.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 Wel, wel, wel. Dit ja, is Radio 1. BNM Today. Ze is net terug uit Hongkong. Daarvoor was ze nog even in Modemekka Parijs om daar voor het eerst haar collectie te showen tijdens de Haute Couture Week. En haar nieuwe 3D-ontwerpen worden geroemd en bewonderd. Binnenkort zijn er stukken te zien in musea in Utrecht en Groningen. En beroemdheden, ik zei het net al, als Lady Gaga en Björk, die dragen haar kleding. Niet de minste mensen. Kortom, modeontwerp. iris van Herpen is. Hartstikke hot, Iris. Goedenavond. Hoi. Goedenavond. Gelukkig dat je nog even tijd hebt om hier aan te schuiven. Ja. Zou jij nou... Uh, je weet vast wel hoe Gaddafi erbij loopt. Die heeft best <laughs> wel excentrieke dingen aan. Ja, klopt. Zou jij voor hem kunnen ontwerpen? Um, ik heb toch wel voorkeur voor vrouwen. Ah, hij heeft ook een hele, hele vrouwelijke entourage, als zijn ja. beveiligers en allemaal vrouwen. Precies. Ik, uh, ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar het lijkt me wel iets moeilijker dan uh, wat ik normaal doe. Maar ja. verder geen ethische bezwaren, dat niet? Nee, totaal niet. <laughs> nee, nee. Je Lady Gaga nee. kleven, hè? Dat ja, dat precies. <laughs> wat heb jij voor Lady Gaga gemaakt? Um, een jas uit mijn mummificatiecollectie. collectie. Je -collectie. Ja, dat was een collectie geïnspireerd op uh, mummificatie. Mm -hmm. En uh, ik heb op een gegeven moment de jas voor haar gemaakt. Maar hoe, daar kan ik wel iets bij voorstellen, maar hoe ziet dat eruit? Um, leer met een soort van ingewerkt gouden corset. Maar het is wel lastig om dat uit te leggen door radio. Maar, um, kan, ja. je, kan je erin bewegen? Want mummies kunnen over het algemeen niet heel erg veel bewegen. Ja, en die jas is prima te bewegen. Maar ze passen er net in. <laughs> is ook op maat gemaakt? Uh, ja. ja. En, en wat heb je voor Björk gemaakt? Um, andere collectie is een, uh, een aansluitende jurk. Ja, met heel veel handwerk, ook met leer, um, ook met goud een beetje daarin. En, ja. Hoe kan het dat ik nog nooit van Iris van Herpen heb gehoord... maar dat zangeres Björk en Lady Gaga jou weten te vinden? Nou, ik ben eigenlijk voornamelijk in het buitenland bezig. Dus ik doe niet, ik, ja, ook geen verkoop of dingetjes in Nederland. Dus op zich, ik denk dat ik... Uh... Want wij, wij, wij zijn te min. <laughs> Hoe zit <laughs> um, Nee, maar mijn werk is wel redelijk excentriek. Um, en ik denk dat ja, de markt in het buitenland gewoon wat groter is. Bijvoorbeeld ook in Azië en in Japan en in Hongkong. Mensen gaan best wel gek, ook op de straat en zo. Maar de vraag, um, vraag, jij, jij maakt geen draagbare kleding, of, of in Japan en in, in Nou Nader. ja, dat is wel draagbaar, maar het is inderdaad in Nederland... Uh, dat mensen niet zo gauw zullen aantrekken. Tenminste, of voor een speciaal feestje of een speciale gelegenheid, maar niet... Mensen zijn toch wel redelijk sober in kleding. En ja. Vandaar dat ik hier ook niet zoveel doe. Dat is gewoon... Ja, maar, maar dan andere... nog, hoe, hoe komt Lady Gaga bij jou? Um, nou ja, ik heb een aantal persbureaus. Um, waaronder ook in Londen en Parijs. Dus de stylisten van die celebrities, zeg maar, die gaan shoppen bij een persbureau. Of, um, nou ja, bij Björk was het bijvoorbeeld dat ze mijn jurk aan had voor een shoot. En op die manier zag mijn aanraking kwam met mij. En zo heeft iedereen zijn eigen manier om... Uh, met te vinden. Ja. Maar het is wel grappig. Je, je, wat jij vertelt, dat klinkt ook heel excentriek. Je kan het amper beschrijven, maar goed, ja. iedereen weet, weet, weet hoe lelijk eruit daar ja. ja, Maar dan heb je echt wel een idee. Ja. Ja, en ja. ja, dan zie ik jou hier zo zitten. Nou, ik wil je niet beledigen, <laughs> maar. Dat is heel op, simpel, ja. hè? gezegd, simpel. Tegen ja. het saaie aan misschien wel. Klopt. Grijs met zwart en een soort joggingtrui. Wat heb je aan eronder? Een flodderige broek of rok? Of... Ja, het is gewoon zwart. Ja. Nee, ik, uh, ik heb mijn momenten. En, uh, en, nu, ik, denk en dat er bij, ik denk dat het bij veel mensen wa is. Want uh, toen ik bij Björk was, liep ze ook in een pyjama. Dat was gewoon 's middags. En ik uh, ben zoveel met mode bezig dag en nacht... dat ik daar niet zoveel mee bezig ben. Behalve als ik inderdaad iets leuks ga doen of als ik een show heb of wat dan ook. En dan ben je onherkenbaar? Um, nee... Dat ook niet. Het is dus niet dat ik als Lady Gaga ga. Maar um, ik, ja, ik vind dat wel leuk ook om af en toe iets van mezelf aan te doen. Maar kan, je, kan ik jouw kleding kopen? Ik, ik heb ook wel eens een feestje dat ik denk, nou, ja. iets anders dan gewoon mijn zwarte jurkje. Dat kan. Dat kan in Nederland? Nee. En dan moet ik helemaal naar Japan. Uh, ja, of Hongkong. Of het dichtst we zijn is België. Zien in Antwerpen. En daar, daar heb je dus winkels ook? Met, met jou ja. waar, je, waar jij hangt? ja. Of op bestelling doe ik ook. Van mensen. Ja. Wat is nou... Wat, ik, ik vind het wel bijzonder. Je, je, je zit hier en nou ja, je hebt het hele verhalen. Je komt net terug uit Hongkong. Mm -hmm. um, ik heb ook nog nooit zo dat gehoord. Dat en dan heb je dit soort verhalen. Ja. Welke kant gaat het op met Iris van Herpen? Um... Goede vraag. <laughs> nou, ik, ik ben gewoon heel druk met uh, allerlei dingen, waaronder de shows. Uh, ik heb dus net een show in Parijs gehad. En uh, projecten, exposities, noem maar op. En ik blijf gewoon lekker bezig. Ik ben niet iemand die heel ver naar de toekomst gaat kijken. Dus um, ik, ik hoop dat het een grote verrassing is wat er gaat gebeuren. Ja, maar ik zou zeggen, je moet toch. Je moet helemaal niks. Maar je, je wil toch in Nederland iets bekender worden? Waarom kennen wij jou niet? Waarom sta je niet in, in elk blad al? Nou, ik ben niet heel erg PR-gericht om het zo maar te zeggen. Dus ik, uh, ik hou heel erg van mijn werk. Maar ik hou er niet zo van, om. Uh, TV heb ik al helemaal niet zoveel mee, dat soort dingen. Dus meestal zeg ik ook dingen af. Als de wereld draait doorbelt en jij kan daar je werk laten zien, een jurk laten zien, zeg je nee. Ze heen, hebben al wel eens maar. gebeld. Ja. En ja, dan zeg je nee? Op dat, dat moment wel, ja. Alleen bij ons, hè? Ja. Nee, het is gewoon, ja, het moet gewoon net uitkomen. Maar ik ben niet heel erg uh, hebberig op dat soort dingen. Dus misschien is dat ook de reden dat ik in Nederland niet zo uh, bekend ben. Omdat ik normaal dit soort dingen niet zoveel doe. En als mensen ook googelen op Lady Gaga en Iris van Herpen. Of Iris van Herpen en Björk, dan zien ze jouw uh, redenen. Ja, dan zien ze wel wat. Ja. Dan moest ze dat maar eens gaan doen. Denk ja. Ik. Wat kost dat zo'n jurkje? Zo'n jas? Uh, veel. <laughs> Ja. hoeveel? 5000 euro? Ja, rond die, uh, die keus, ja. Dat ga ik nog even sparen. Ja. Iris van Herpen, ik zou zeggen, dat ga wel een keer in de wildrij doorzitten... want volgens mij verdien je het. Oké. Okay. Dan wordt een grote tante. Dank je wel. Goed dat je hier was. Dank je. Ja, wat gaan we doen? Ah... Iets heel anders. Ik zit al te wuiven voor een jingle, maar die komt helemaal niet. Uh, de Provinciale Staten, daar hebben we het over. Hoe maak je die sexy? Nou, uh, heel simpel eigenlijk, met een stelletje lekkere dames. Dus toert BNN Today de komende dagen door heel Nederland... langs de mooiste vrouw van iedere provincie. En elke dag vertelt een andere mis over haar eigen provincie... en over de politieke thema's die daar spelen. Ik ben Karen de Boer, ik ben Miss Utrecht... Utrecht het is echt een superleuke provincie om in te wonen. Met gezellige mensen, je kan er leuk gezellig uitgaan. En uh, ik zou echt nergens anders willen wonen. Wat ik zou willen veranderen aan Utrecht is de files. Het is echt altijd super druk uh, uh, in en rond Utrecht. En als ik naar huis wil, sta ik echt altijd in de file. En ik heb wel wat beters te doen. Als ik de baas zou zijn van Utrecht, dan zou ik het verplichten dat iedereen lief voor elkaar is of een vliegveld laten bouwen. Lekker makkelijk, kunnen we lekker vanuit Utrecht vliegen. Ik zou nooit willen wonen in Friesland, omdat ik ze gewoon niet versta, dus dat is een beetje moeilijk. Op 2 maart stem ik op de VVD. Ik heb de stemwijze gedaan op internet en ik kwam bij hun uit. Dus ik ga op hun stemmen. En ook omdat ik hoorde dat uh, ze willen dat uh, ook rond Utrecht een 80 kilometer zone gaat komen. Maar ja, ik wil gewoon gasten met mijn auto. Ja, Miss Provinciaal Utrecht. En wil je deze dame bekijken? En ja, dat wil je. Ga dan even naar www.bnntoday.nl. Gewoon onze site bnntoday.nl. En daar um, kan je haar bewonderen.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 Uit Nederland gewoon Sabrina Stark Another Shade. Zometeen na het nieuws tweede uur in Today. Maar eerst Christian Bodeback. <tie> Dit is Radio 1.